Volgens het Pentagon is niet bewezen dat hij president Obama en vicepresident Biden heeft beledigd. McChrystal is nu benoemd tot voorzitter van een commissie die militaire gezinnen ondersteunt. Het Deense restaurant Noma in Kopenhagen is net als vorig jaar uitgeroepen tot het beste ter wereld. In de top 50 van restaurant magazine staan twee Nederlandse restaurants. Oudsluis staat nu 17e, de Libreye in Zwolle 46e. Het weer, veel zon, vanmiddag trekken een paar wolkenvelden over het land. Maximaal tussen 19 graden aan zee en 23 in het binnenland. Dit was het. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef lekker aard en zie!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 Zondag in Kennemerland. Het is uh, 17 april 2011. Leuk dat je luistert. Uh, veel informatie deze uitzending. Maar nu eerst Ruben Heijn. Dit is Elephants. I uh -huh. En I don't believe we gaan uh, over naar Joop Van Nes. Goedemiddag, Joop. Goedemiddag, jongens uh, Ja, uh, wat gaan we doen? We gaan het over de sport bij elkaar. Ja, Zandvoort, onder andere. Gisteren voetbal weer. Ja, Zandvoort, ja. Andere, even de op drie de laatste wedstrijd van het seizoen. En die is voor Zandvoort zomaar heel erg goed gegaan. de minuut, prachtig doelpunt van uh, Michael Kuil. op een paas van, uh, ja, die, die, die paas was helemaal schitterend, van uh, Michel Menio. ik denk zomaar over 30 meter, precies in zijn voeten, hij passeert uh, twee uh, man van de van top, de, de, de uh, tegenstander, en uh, wist ook nog de keeper daarna te verschalken, waarna Stamford met een 1-0 stand kon gaan rusten, en het was echt niet te geloven, die eerste 10 minuten, 15 minuten naar rust, van Michael Kuil, eentje van... Um, Nigel Berg... en een van... Um, dan moet ik even mijn papieren erbij zoeken... die heb ik net even niet bij me... maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Uh, de, uh, maar Sandvoort soms zomaar... Uh, in de twaalfde minuut naar rust... Uh, op een final voorsprong. En dat was ongekend. Uh, omdat normaal gesproken uh, Sandvoort... Uh, een heel erg zwakke start heeft naar de rust. Maar uh, op dit moment... Uh, Te zeggen. Het beste was van het veld. Daarna, daarna was het weer eh, rommelig eigenlijk. Um, ik vond het na die, laat me zeggen, die 15 minuten rust, een, een slaapverwekkende wedstrijd. Er kwam nog wel een doelpunt aan van Zandvoort, want Zalvoort won uiteindelijk met 5-0. Maar eh, eh, aanzien, maar alleen na dat kwartier, eh, in dat kwartier, Want er zijn nog drie wedstrijden te gaan. Stamford is veilig in ieder geval in die, in die tweede klasse. Ze blijven op de zesde plaats staan, ondanks de drie punten die ze verdiend hebben. Maar omdat Voorland, eh, een van de tegenstanders eh, in die eh, competitie, eh, ja. uit de competitie is gehaald in verband met malversaties. Eh, drie keer een, een, een ongerechte speler op hebben gesteld. Eh, ja, dan eh, krijg je ineens een hele andere indeling in de competitie. Ik denk dat deze. Eh, ja, ...gewoon heel simpel op zijn voor kampioen gaat worden... ...en naar de eerste klasse weer eens een keertje gaat... ...zijn vorig jaar weer teruggekomen... ...gaan nu weer naartoe ...en dat Zandvoort uh, nog gewoon volgend jaar in die tweede klasse speelt... ...maar dat zal volgend jaar wel wat moeten gebeuren... ...want uh, het, is, het is niet echt goed wat ze gepresteerd hebben dit jaar. Oké, okay. nou we wachten even af... ...de competitie loopt natuurlijk op zijn einde... ...dus... Uh... Ja, we wachten af. Ook even we hebben nog we drie wedstrijden. Dat zeg ik. Dan wil ik nog ook, uh, toch nog even iets zeggen over het basketbal van gisteravond. Want dat, dat is ja, nee. Ik ben, uh, ik ben uh, lid van het bestuur van uh, de basketbalvereniging de Lions. En gisteravond uh, moesten uh, de eerste herenteam thuis spelen. En er waren maar twee spelers beschikbaar. Psst. Dat gaat me helemaal hard. Ja. Dat, dat kan gewoon niet. Dat mag gewoon niet. Daar moeten mensen opstaan om te zeggen: jongens, laten we nou gewoon. Ja, kijk, qua indeling blijven ze gelijk. Maar er gaan een paar jongens weg aan het einde van seizoen, dat weet ik. Ja. Eh, Sandvoort, eh, wij hebben ge eh, gevraagd om twee klassen lagen te mogen spelen. Dat is eh, uh, godzijdank toegekend. Want normaal gesproken mag je maar één klasse lagen spelen. Okay. Daar hebben ze niks te zoeken. Maar laten we nou een keertje opstaan en zorgen dat uh, Lions weer een keer de Lions wordt van het verleden. En niet uh, met allerlei uh, uh, ja, domme ja. dingen bezig is dus die wedstrijd uh, niet doorgegaan. Je moet opnieuw vast worden gesteld. Uh, Lions uh, krijgt een boete daarvoor. Krijgt ook twee punten mindering. Uh, maar die punten mindering, dat maakt niet zo veel uit. Want volgend jaar speelt uh, uh, Lions in plaats van in die tweede klasse... Uh, naar in de vierde klasse, de jongklasse moet ik dan nou zeggen. En uh, ja, ik vind het verschrikkelijk. Het gaat wel met hart, maar het is niet anders op dit moment. Uh, mentaliteit, dat heeft ermee te maken, denk ik. Ja. En uh, die, uh, ja... Vroeger was hij beter, hoor ik het zo zeg. <laughs> Oké. Okay. Nou ja, Joop, dank je wel. Ja, gedaan uiteraard. En een hele fijne middag, hè? Ja, ik heb een natuurlijk hoor, straks. Dank je. Je hebt een goede heb uitzending. Dank je wel. Oké, hoi. En de uh, Englishman in New York. En we gaan uh, door naar het voetbal. We gaan naar Cherk uh, de Blauwe Huis bij de wedstrijd. Bloemendaal, geel-wit. Goedemiddag, Cherk. Goedemiddag, waar die stand uh, nog steeds 0-0 uh, is in deze wedstrijd hier op de Bergweg. Maar uh, Bloemendaal uh, geeft de meeste druk op het, uh, op het spel. Er komt nu een vrije trap en uh, een, uh, een kans voor de dame over geel Maar die schiet die verder wegmaast. En, verder en uh, dat betekent uh, dat het uh, gevaar geweest is. En uh, uh, ik weet niet wat er nou aan de hand is, maar uh, uh, uh, schijnbaar een graf... Uh, Schrijf af, uh, Leunissen, Adamo, een, een, een duwtje maar. Dat was uh, totaal mis in hand, volgens mij. Dus de scheidszetter wij erbij van, uh, komt u maar even nummer drie. Dus we gaan even kijken wat hij uh, gaat doen, uh, de scheidsrechter En hij heeft, uh, hij heeft niet gevoloten, maar. Uh, hij, hij geeft wel uh, Leunissen een gele kaart. Leunissen krijgt een gele kaart, daarvoor uh, een duwtje tegenover de Adamo. Maar ja, dan zou hij het ook een op moeten geven, naar mijn idee. Maar ik weet niet wat de scheidsrechter gaat... Uh, ...gaat uh, beslissen nu. Dus, maar in ieder geval de stand is dan 0-0 uh, in deze wedstrijd. Het was die Leunissen die het tikje kreeg van Edamo... ...en nu doet ze uh, terug. En ik ben benieuwd wat de er nu gaat beslissen in deze wedstrijd. Ik zei aan Bloemendaal wat dus, uh, druk zet op het doel van, uh, van, van, uh, van Geelwit. En uh, ja, daar kwamen al alle kansjes bij. En uh, er was nog een kansje voor, uh, voor Paul, uh, Paul Joan. En die schoot hem ook goed in. En uh, ja, de keeper van Geelwit stopt hem. Hij geeft geen penalty, dus het spel mag gewoon door dat betekent dat ze gewoon een hele kaart te pakken heeft. Hier in die wedstrijd natuurlijk. Dus Pieter die ze, die, die bal rustig kan oppakken. Hè? Pieter kan hem weer in het spel brengen. Pieter trok hem ver en diep tevoren richting de spitsen. Maar die komen er niet aan. Dat betekent dat we gaan de bal nog over kunnen pakken. Maar het is Tim Jo die bal oppakt naar Beren. Beren heeft die bal zijn goed. Kan hem niet kwijt. En dat betekent dat gelijk de bal weer terugkomt bij uh, Pieter Rijnsmaan. Pieter Rijnsmaan die dus op dit moment op het doel staat bij uh, Bloemenau. Omdat uh, Bas Welze is. En Pieter dus eigenlijk de tweede keeper is. Heeft het hele seizoen in twee gestaan. Behalve een paar aan parkeren. Maar Pieter zal dus moeten doen. Hij Heeft het vorige week ook goed gedaan. tegen Dat betekent dat Bloemenau weer een bal bezit gaat krijgen. En dat er een dus gooi komt uh, voor Bloemenau. Aan de overkant, de, de hoogte van de middenlijn. Het is uh, ook die jaren, de jaren A-Junior die die bal oppakt. Uh, die dus uh, momenteel in de basis staat. Omdat dus, uh, A-Junior zijn uitgevoerd. En hij heeft voldoende kwaliteit heeft om de spelletje mee te kunnen doen. De bal wordt teruggespeeld naar Pieter Rijtsma. Pieter Rijtsma heeft de bal aan zijn voeten. Gaat kijken waar jij gaat spelen. Je ziet aan helemaal de linkerkant uh, Joost Hofke. <lacht> helemaal vrij staan. Joost Hofke heeft de bal aan zijn voeten. Gaat kijken waar jij moet spelen. Plaatsen we dan niet goed, Joost. Dat betekent dat Gelwin meteen balbezit zit kunnen oppakken. Komt die bal wel snel naar voren toe naar, naar, naar Gelwin, Maar die bal die gaat snel naar uit. Dat betekent dat het gevaar gereken is. En dat kunnen dus die bal zitten kan, kan gaan uh, pakken. Om die ingooien te gaan doen. op pakt die bal op. Gooit hem snel naar Gijs-Jan uh, uh, Poelgeest. Gijs-Jan heeft de bal aan zijn voeten. Gaan kijken wat hij doet dan. Plaatsen dan niet richting die Kan die erbij komen? die kan erbij komen. die pakt die bal aan op zijn borst. Draait om zijn man heen. Plaatsen terug naar Tim. Tim Jones gaat om zijn man heen. Plaatsen dan door naar Ozan. Ozan. Ozan mooi poortje en ziet dat meteen... dit houke waar gaan houken erbij komen houken aan de rechterkant hetzelfde maar het is daar ik ben betekent die hem kan weghalen aan de rechterkant het betekent erin... ...gooien voor uh voor Geel uh, aan de rechterkant dus Auk die hem oppak, die bal ah, aan meenemen kijken, Auk, naar Tim, Tim john pakt hem keurig onder zijn borst aan, kan er niet bij komen betekent dat uh, Geel weer eruit kan komen aan de linkerkant van het veld, en is Auk uh, die de bal kan oppakken, Auk aan de linkerkant van het veld kan het niet inhouden. toch een ingooien voor Bloemendaal gooi er meteen een paaltje. Jones. Jones, aan de rechterkant van het veld gaat er in het moet hij wel nog een voorzetten doet hij dan ook, maar er staat niemand bij wel zelf Het is bij die of Ozan, die probeert hem nog druk te zetten maar dat lukt niet, en dat betekent dat die bal weer uh, uitgaat en dat hier gespeeld hebben mijn kleine 20 minuten. Met de stand natuurlijk nog steeds 0 tegen 0. Goedemiddag. Jij staat bij het hockey, hè? Bloemendaal Rotterdam. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. De, op het kopje is weer het, het middelpunt van uh, Nederland-hokkeland uh, vanmiddag. Ja. De lijst aan voor de Bloemendaal tegen de nummer drie van de ranglijst, uh, uh, Rotterdam. En uh, ja, we hebben meteen wereldnieuws natuurlijk, hè? Oh, vertel. Nou, uh, de, de ster, uh, de legendarische naam nu al tijdens zijn hm. leven, Tuin de Nooier, die uh, komt vanmiddag niet in actie. Niet? Oh. Oké, okay. wat, ah, wat is er aan de hand? Daar word je stil van, hè? <laughs> daar word je stil van, hè? Ja, zeker. Ja. Wat is er aan de hand? Nou, uh, uit, uit voorzorg, want uh, volgende week wordt het uh, EAL-toernooi, uh, zeg maar de Europa Cup hier op het, op het kopje gespeeld, uh, doet hij niet mee. Hij heeft een lichte kuitblessure. Oké. Okay. En misschien zelfs uh, richting Achillespees. Zo. Maar uh, ja, uit voorzorg blijft hij aan de kant. Oké, okay, dus oh. het is niet heel erg ernstig. Het is niet, nou... Dat, dat ziet er niet uit. Okay. Ja, en Bloemendaal is natuurlijk ook uh, gehandicapt vanwege de in van Jamie Dwyer. Nou, dat, dat verhaal dat kennen we inmiddels. Ja. Ook Abby, Abby Kessing is er niet en Dieter van Puffelen is er niet. Okay. Dus een gehandicapt uh, Bloemendaal tegen ook een gehandicapt Rotterdam. Want uh, ja, het, het, het blijft cabaret. De mensen uit Rotterdam hebben de shirts thuis gelaten. Och, uh, slim. Dat kan gebeuren hè, in de semi-profs uh, hockey, hè, zo mag je dat noemen. Die, die vergeten zoiets. Dus die, die spelen in de, in de geleende shirt van Bloemendaal... een prachtig uh, uh, soort spijkerstof, lichtblauw, met een groene broek. Oh, oké. Okay. En, en... en, en uh, Een bijkomend uh, euvel is dan ook weer... dat wij niet weten wie wie is, want de rugnummers kloppen natuurlijk niet meer. Oh. Hoe, hoe, uh, hoe, hoe kinderlijk kan het zijn? Ja, hoe kan het nou op het hoogste niveau hockey hier in Nederland dat je ja, dat gaat vergeten? Dat ja, is ja, ja, nou ja. Belachelijk. Kijk, dat, wat, wat ik uh, jullie nou vertel, uh, dat uh, vertellen we te, uh, tegen, te, tegen niemand. Nee. He, uh, ook tegen de luisteraars niet vertellen we dat niet. Nee. Die mogen dat helemaal niet weten, die lezen dat niet in de krant. Eigenlijk niet, hè, nee. Dat is niet op de televisie natuurlijk. <laughs> De wedstrijd zelf, hoe gaat die eruit zien denk jij? Uh, nou, het hoeft u wel. Okay. Ik, uh, Bloemendaal uh, zal heel rustig uh, kijken wat er te halen valt. En als het, uh, als het tegenziet, dan zullen ze zich uh, echt gaan sparen voor uh, die hele belangrijke wedstrijd. Uh, uh, volgende week zaterdag om half twee uh, tegen Hamburg. Uh, waar het uh, in de Europacup uh, erin of eruit is. Okay. En dat is natuurlijk veel belangrijker als smiddag, Want ze zijn er zeven punten voor op de ranglijst op de nummer twee. Uh, dus ja, het uh, Bloemendaal kan een deukje oplopen. Oké. Okay. Maar dat is niet heel ernstig omdat ze zeven punten op de nummer twee hebben staan, ja, toch? Bloemenaal staat uh, als, als eerste ja. met uh, 47 punten. En Oranje-Zwart dus staat uh, tweede met 40 punten. Okay. Volgens de Rotterdam met 40 punten. En dan is het Amsterdam met 38 punten. Ja, klopt. Dus het, uh, ja, ik denk dat uh, een, van, van Deks Wolnaals en Consort is het een, een verstandige keuze om het te doen. Oké, okay, nou we wachten het even af en uh, wij spreken jou zo meteen weer. Ja, heel goed. Dank je. Ja, Sterkte blauwe wedstrijd, Bloemendaal Geelwit. En het was uh, zeker fire hier op, uh, op de Bergweg. Het was Gijs Jan Poelgeest van een meter of 18. Die een vrij trap kreeg omdat uh, Jim Jone uh, finale onderuit gehaald werd eigenlijk. En uh, die bal die werd uh, neergelegd door Gijs. En Gijs uh, nam hem goed uh, uh, en plaatste hem precies in de hoek. En dat betekent dat het hier in die wedstrijd 1-0 voor Bloemendaal is geworden. Dankzij Gijs Jan Dan Hartman en Relight My Fire. Ja, we gaan even door met uh, Eredivisie. Uh, vrijdag is er een wedstrijd gespeeld. in Utrecht. En die is voor HRV met 3-0 geworden. Dan hebben we zaterdag uh, Vitesse Groningen gehad. Dus 2-1 voor Vitesse. We hebben we NAC tegen Excelsior. is dus 1-2 voor Excelsior. Rodi JC tegen VVV Venlo. Is 5-2 voor Rodi JC. En AZ tegen ADO is 3-1 voor AZ. Dan zijn er om half drie drie wedstrijden begonnen. NSC in Nijmegen thuis tegen Ajax. Tussenstand is daar 1-0. Doelpunt van Schöne. Uh, Heracles, PSV 0-0. En uh, FC Twente uh, uit bij de Graafschap. Tussenstand is daar 0-0. Om half vijf is er ook nog één wedstrijd. Willem, uh, Feyenoord tegen Willem II. Die dus om half vijf. En, uh, we wachten het af, even af. Dus de tussenstand Ajax is toch wel verrast. 1-0 voor NSC. Goedemiddag, zondag in Kennenland hier bij ZFM Zandvoort met Yellow Pearl for you and me. hier bij Zondag in Kenmerland en the most beautiful girl in the world. Afgelopen vrijdag, 15 april, dus, was uh, Johan Remkes, de, de commissaris van de Koningin, hier in Zandvoort. Jaap Koper sprak hem. Buiten staan we. Uh, het is de dag geweest dat de commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Holland, de heer Remkes, een bezoek heeft uh, gebracht aan Zandvoort. Um... Allereerste vraag, wat is uw indruk geweest van deze dag? Nou, in de eerste plaats heeft het gemeentebestuur mij geweldig veel uh, laten zien. Uh, de initiatieven uh, langs uh, de kustrook uh, en wat daar moet gebeuren in het kader van de kwaliteit. Uh, en uh, laat ik het zomaar formuleren. Ik snap dat er iets stevigs moet gebeuren en uh, dat proces loopt ook. Uh, mij is natuurlijk ook de vraag gesteld hoe het zit met provinciale subsidie. Uh, ik heb begrepen dat er in uh, mei een convenant wordt uh, gesloten... en dat in dat kader ook een besluit valt... over een uh, mogelijke provinciale bijdrage. Mm. Nou, we staan hier op een prachtige locatie... waarbij een aantal functies uh, bij elkaar uh, zijn gebracht... waarbij ook sprake is van uh, uh, meervoudig, uh, meervoudig ruimtegebruik. Echt een mooi voorbeeld van, uh, van stedenbouwkundige... Uh, ontwikkelingen. De, het is nog niet helemaal af, maar ik begreep wel dat het gemeentebestuur uh, zeer optimistisch is. Ik heb het gesprek met de raad uh, gevoerd, uh, waar ook een aantal zorgpunten en aandachtspunten naar voren kwamen. En met de bewoners en ondernemers. Uh, het, het is dus eigenlijk... Uh... In het kort, in de notendop, even een middag uh, Zandvoort. En ja, daar heeft u dan een, een bepaald uh, beeld bij uh, gekregen. Uh, nu bent u ook op, uh, ja, op, een, op een circuit van Zandvoort uh, geweest. Wat viel u daar eigenlijk op? Uh, ik ben in het verleden... Ik was hier nooit op Zandvoort geweest. Maar ik ben in het verleden wel op andere circuits geweest. Ja. Uh, maar wat mij opviel dat is dat het wel in een redelijk kwetsbare omgeving ligt. Uh, maar ik heb tegelijkertijd begrepen... Hier dat het draagvlak onder de bevolking voor uh, het circuit ontzettend groot is. Dat vind ik uh, buitengewoon, uh, buitengewoon belangrijk. En ik heb begrepen dat er nog een paar zorgen zijn... Uh, ten aanzien van de vergunning die men op dit ogenblik uh, heeft. Uh, nu uh, bent u commissaris van, uh, van deze provincie sinds een tijdje. Uh, ja, u uh, bent op werkbezoek uh, geweest bij uh, meerdere plaatsen. Maakt dat het uh, toch wel uw functie of uw ambt eigenlijk als commissaris van de Koningin... Uh, nou zo uh, boeiend en bijzonder? Uh, een van de taken van de commissaris is dat hij regelmatig op gemeentebezoek uh, gaat. Ik heb mij uh, voorgenomen om uh, het overgrote deel van de gemeenten... het eerste jaar in mijn functie uh, te bezoeken. Uh, dat lukt ook. Uh, en Zandvoort was vandaag uh, aan de beurt. En wat je uh, ziet, je kent natuurlijk de provincie globaal wel. En je weet globaal ook wel wat Zandvoort is. Maar dat tijdens een gemeentebezoek... dan uh, zie je dus ook wat er in de haarvaten... van uh, zo'n lokale samenleving gebeurt en leeft. En dat is buitengewoon belangrijk om dat te weten. Moet een commissaris van de Koningin ook een beetje... Uh, in dat opzicht uh, een behoorlijke inleving ook uh, hebben is het dan nog niet eens zozeer de dossierkennis, maar gewoon ja, af en toe een beetje kunnen verplaatsen... in de menselijke emoties die op, op plaatselijk niveau kunnen spelen? Uh, dat moet de commissaris kunnen. Uh, en bovendien uh, wordt de commissaris geacht... toch wel uh, zodanig veel ervaring te hebben... dat hij de dingen ook kan plaatsen. Mm -hmm. Dat hij kan plaatsen wat hij hoort... ook in een wat bredere, in een wat bredere context uh, plaatsen. Uh, en dat lukt ook wel aardig, moet ik zeggen. Um, wat is uw volgende uh, ja, is meer of meer werkbezoek? Weet u dat toevallig? Of uh, moet u dan uw uh, kabinetschef uh, weer even aankijken? Uh, volgens mij ga ik naar de noordkant. Maar ik zit de kabinetschef <laughs> even aan te kijken. De, Almere? Maar op meer? Op meer, nou ik zat, toch in de, ik zat toch in de goede richting. En daarna komt volgens mij uh, de echte kop van Noord-Holland aan. Uh, oh, Haarlemmermeer. Haarlemmermeer. Oh. Haarlemmermeer. Haarlemmermeer, kennen mijn land ook. Uh, uh, uh, uh, zie je eens. Boeiend beroep lijkt mij dat. Commissaris van de Koningin. Ik heb ook vol overtuiging destijds mijn sollicitatiebrief geschreven. Ik dank u hartelijk. Graag gedaan. Ja, koper dus in gesprek met uh, de commissaris van de Koningin in Noord-Holland, Johan Remkes. Ook burgemeester Nick Meijer gaf zijn mening hierover. Dat zometeen, maar nu eerst Jamie Leidel. Dit is Another Day. Jamie Leidel en another day. Net hoorde u een fragment van uh, Jaap Koop in gesprek met Johan Remkes. Nu is hij in gesprek met de burgemeester van Zandvoort, Nick Meijer. Een, uh, ik vind het een leerzame middag. Maar ja, een eh, burgemeester van Zandvoort zal dat misschien toch... tot wat ieder andere ogen bekijken, denk ik. Maar wat uh, heeft een gemeente Zandvoort... aan een bezoek van een commissaris van de Koningin? Uh, dat is een goede vraag... Ik, ik denk wat je eraan hebt, is dat je een, een, een kans hebt om die commissaris, die nieuw is... Mm -hmm. uh, gewoon te laten zien waar wij in Zandvoort verstaan staan en waar we mee bezig zijn. Mm -hmm. En de commissaris gaat niet over veel dingen. Maar het is wel belangrijk dat hij als voorzitter ook van het College van Gedeputeerde Staten... ook de hoofdlijnen ziet en daar ook vragen over kan stellen. Vooral aan de portefeuillehouders mm -hmm. daar. Want het is duidelijk dat Zandvoort een aantal ontwikkelingen krijgt... die we alleen gewoon niet kunnen doen. Daar hebben we de samenwerking nodig, eh, niet alleen... In menskracht, maar vooral ook in het aanjagen van contacten en het openen van deuren. Ja. Als we hier kijken naar bijvoorbeeld een mooie plek op het Louis-Davidskaree. Een van de eerste dingen die nu af zijn. Ja. Ja, u zegt van drievoudig grondgebruik. En er zitten scholen, er zit een kinderdagverblijf, er zit een openbare bibliotheek in. Is dit nou dan een schoolvoorbeeld over wat u net zegt? Ja, dit, dit is uh, waar wij in Zandvoort laten zien dat wij in de beperkte ruimte die we hebben, en dat is helemaal geen bedreiging, nee dat uh, biedt kansen, ja. dat wij ook in de provincie kunnen laten zien, kijk zo gaan we ermee om en dan laten we dit staaltje zien van drievoudig grondgebruik, dus parkeren, openbare voorzieningen als scholen, bibliotheek en daarboven woningen. Ja. Ja, dat, dat hebben we ook in Nieuw-Noord laten zien met Pluspunt. Eigenlijk is dat ook eenzelfde vorm, ja. met een tweevoudig gebruik. Maar wat de kracht van die formule is, dat er heel veel instellingen in ons dorp... en vrijwilligers samenwerken ja. en die geruimte delen. En je merkte gewoon dat de commissaris daar heel geïnteresseerd in was. Ja, want u zei ook bij de afsluiting van deze uh, middag eigenlijk ook... van uh, het viel u op dat de commissaris erg nieuwsgierig was. Ja, hij heeft, ik, ik noem dat um, een, een gezonde nieuwsgierigheid. Dat is belangstelling voor mensen en voor projecten. Want u, kijk, u, u, ik ken de commissaris iets langer. Ja. Hij is uh, in uh, Provincieland uh, goed bekend, vanuit Groningen. Hij is minister geweest, hij is Kamerlid geweest. Dus hij heeft wel heel veel bestuurlijke dingen gezien. En dan vind ik het altijd plezierig om te zien dat waar het uiteindelijk in de kern om draait in het openbaar bestuur, dat zijn mensen, is dan ben ik altijd.